De burgemeester van Middelburg heeft namens het hele gemeentebestuur excuses aangeboden aan de Joodse gemeenschap. In een onderzoek dat vorig jaar verscheen komt naar voren dat de huizen en bezittingen van Joodse middelburgers in de Tweede Wereldoorlog stap voor stap werden afgenomen. Tijdens de Zeeuwse holocaustherdenking zei de burgemeester dat het rechtsherstel na de, na de oorlog kil en formalistisch was... met amper erkenning voor het emotionele, onherstelbare verlies. Bij gisteravond na een voetbalwedstrijd in het Duitse Maagdenburg zijn meer dan 60 agenten gewond geraakt. Tijdens de rust van de wedstrijd maakte Dynamo Dresden in de Tweede Divisie werd de politie buiten het stadion bekogeld met vuurwerk, stenen en een putdeksel. Bij de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen vrijdag 6 februari zal de Nederlandse vlag worden gedragen door shorttracker Jens van het Wout en skeletonster Kimberly Bos. Van het Woud draagt de vlag in het San Siro-stadion in Milaan... tijdens een grote show met onder andere Mariah Carey, Laura Pausini en Andrea Bocelli. Bos draagt gelijktijdig de vlag tijdens een kleinere ceremonie... in het bergdorp Cortino d'Ampezzo. In beide plaatsen zal het Olympisch vuur worden ontstoken. Het is voor het eerst dat de vlam tijdens de spelen op twee plaatsen brandt. In de eredivisie heeft Feyenoord thuis met 4-2 gewonnen van Heracles Almelo. Utrecht-Sparta eindigt in 0-1...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 Autobedrijf Sandvoort, ook Robert op zaterdag. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de avond.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 Était celle de tes rêves, c'est qui comble tes nuits de la mariée Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une soirée J'en romantisme oh, expresse T'as pris le temps de venir mais pas de rester Tu m'embrasses puis tu me laisses FM.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 Let an MC come in a with King Boy D. I'm wanna be, gonna be, old time sucker. You know the time. I never stutter. A beat, a dream, and yet seem bright. Yeah, past the mic. What time is love? What time is love? Show